Mogelijk wordt er vanavond een tweede coronavaccin goedgekeurd door de EU. Volgens het ANP gaat het om het middel van fabrikant Moderna. Tot nu toe is in Europa alleen het Pfizer-vaccin goedgekeurd. In ons land beginnen we waarschijnlijk vrijdag. En als het dan begint willen nog meer beroepsgroepen vooraan staan. Het gaat om leraren, agenten en boa's. Zij zeggen dat ze voor hun werk veel in aanraking komen met mensen die besmet zijn. Agenten bijvoorbeeld bij arrestaties en reanimaties. De man is gisteravond ingereden op twee agenten in Roosendaal. Hij ging er vandoor bij een controle en werd uiteindelijk staande gehouden op een parkeerplaats. Daar wilde hij er dus weer vandoor gaan. Twee agenten konden nog maar net op tijd wegspringen. Het man is uiteindelijk wel gepakt. Hij had een kilo hennep in zijn auto liggen. De politie heeft opnieuw illegaal vuurwerk gevonden in de flat in Alphen aan de Rijn... waar op oudjaarsdag een enorme explosie was... Deze buurman was thuis toen dat gebeurde. Ik zat in de woonkamer en het was gewoon een knal. Dat was nog vaker worden. En, uh, ja, een zware, zware vuurwerkknal uh, En toen hoorde ik het dus uh, en sirenes. Toen wist hij van, oh dit is toch fout. Ja. De bewoner van de woning raakte gewond en is nog steeds niet aanspreekbaar. Er zijn dus opnieuw zware knallers gevonden. De opruimingsdienst moet aan de bak om die weg te halen. En tijdens de lockdown ruilden veel mensen hun oude koffiezetapparaat in voor een luxe machine en een zak koffiebonen, merken ze bij de koffiespeciaalzaken. Nu mensen niet meer naar een koffietentje of op vakantie kunnen, proberen ze zelf maar thuis een lekker bakje te zetten en dat mag ook wat kosten. 700 tot 3000 euro en alles wat ertussen zit. En vooral ook de dure modellen, die werden gewoon uh, met één telefoonje vastgezet en besteld en uh, die werden afgehaald. Toch zijn de koffiezetapparaatverkopers niet aan het juichen, want ze verkochten minder machines aan de horeca. Het weer, het is grijs, koud en er valt regen. In Zuid-Limburg kan ook wat natte sneeuw vallen. Ook morgen is er veel bewolking en wordt het opnieuw een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Zaanstad richting Hoorn... tussen Knoop en Zaandam en Pulm en Zuidstad 4 kilometer... met ruim 25 minuten vertraging. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij.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 Lekker meedoen. Wat een lekker beginnen. Nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. De zaterdagmiddag bij CFM. Een hele goede middag. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Jawel, we zitten in 2021... Uiteraard alle luisteraars en kijkers, de beste wensen voor het nieuwe jaar. En ook jij, Albert Jan, goedemiddag. Aardig van je. Ja, we hebben elkaar net gezien natuurlijk. Ja, maar nee, klopt. De beste wensen. Ja, en ik zou zeggen, de hoofdmode is blijf gezond. Want dat is natuurlijk in deze tijd heel, heel erg belangrijk. Het uh, allerbelangrijkste. Ja, dus wat dat betreft, voorspoedig gezond 2021. En we hopen dat we TCT weer een beetje naar het normaal terug kunnen keren. En zo is het en wij gaan er weer tegenaan op de zaterdagmiddag en zondagmiddag. Ja, toch, maar vandaag toch geheel uh, anders, want vandaag staat geheel in het teken uh, van het jaaroverzicht 2020. Dit in samenwerking met de Zandvoortse Courant. We gaan uh, de twaalf maanden uh, bij, samen met u uh, bij langs en daarnaast hebben we natuurlijk heerlijke muziek. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk wel het weerbericht en het dier van de week. En voor de rest, uh... Veel muziek, zoals gezegd, uh, veel informatie, een terugblik op 2020. Ja, de afgelopen dagen, althans, uh, rond de kerst niet. Maar uh, daarvoor uh, werd er uh, gewoon uh, gedarts, uh, zeg maar, in Ellie Ja. En gisteren was niet zo'n geweldige dag. Misschien heb je er wat over meegekregen. Ik heb het gelezen. Heb het Michael gezien? van Gerwen uh, en uh, uiteraard uh, Dirk van Duivenboden. Allebei uh, hebben ze het uh, niet gered. Okay. Dus uh, zijn, ze, zijn ze klaar daar nou. in uh, Engeland? Goed, dus ja, de, de, jouw bloeddruk gaat nu weer wat naar beneden. Ja, ja, ja, inderdaad. Nou ja, verder kregen we het bericht dat uh, Kees Verkade is overleden. Klopt. Kees Verkade heeft zich uh, de beeldhouwer en tekenaar Kees Korstiaan Verkade, zoals hij volledig heet, geboren in Haarlem in 1941, is afgelopen 29 december jongstleden overleden. Uh, Kees Verkade heeft enige tijd in Zandvoort gewoond en gewerkt in de jaren 60. In 1965 trouwde hij en kwam hij in Zandvoort wonen waar hij ook zijn atelier had. Regelmatig organiseerde hij hier tentoonstellingen... en later verplaatste hij zijn atelier naar Bentveld. Kees Verkade laat uh, Zandvoort, uh, rond Zandvoort vijf mooie beelden na. Te weten de schaatser uit 1967, de welbekende oude garnalenvisser uit 1970... en de elf op een skippiebal uit 1975 en een vrouw met kind uit 1992. En het uh, verzetsmonument. Het verzetsmonument 2002. Uh, dat, dat beeld werd onthuld zelfs door Erik hazelof Roelsema. De drie woorden verzet, vrijheid en toekomst duiden aan dat het beeld er niet alleen staat voor verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Maar ook is bedoeld voor alle daden van verzet in het verleden, heden en in de toekomst. En hij had vlak voor zijn dood nog een beeld afgemaakt. Ja, hij was net klaar met een, met een kunstwerk, een beeld voor alle coronaslachtoffers. Dat, dat was net klaar. Dat beeld is net klaar en ja, ze gaan nu een hele mooie plek zoeken uiteraard voor dat beeld gemaakt door Kees Verkade. Dat kan nog uh, wat worden. Dus vandaar dat, dat nog even uh, de, voordat we straks met het jaaroverzicht 2020 in Zandvoort beginnen. Nogmaals gezegd in samenwerking met de Zandvoortse korant. Zo, heb je je stem gesmeerd? Nou, ik heb... Ik, ik, we hebben de, de, de, de redactie een beetje aangepast. Vorig jaar deed ik twee maanden achter elkaar... maar we doen nu twee plaatjes in één uh, maand achter elkaar. Nou, en omdat je net het uh, trieste nieuws over uh, Kees Verkade had... Uh, doen we één plaatje. En dan gaan we beginnen met de maand januari van het afgelopen jaar. Have it all, to you they were everything we were they meant more than every word. now i know just what you love me for take all the money you want from me hope you become what you want to be show me how little you care how little you care how little you care you dream of glitter and gold my heart's already been sold. show you how little i care how little i care how little i care Diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material never fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Shake it off. Take the fear of feeling lost. Always me that pays the cost. I should never trust so easily.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 Vanmiddag tussen 2 en 5 op de Zandvoorts Radio. Er is ook weer een uh, nieuw singeltje zo tussendoor. De nieuwe Sam smith en Diamonds. Vanmiddag het jaaroverzicht, het jaar 2020. We gaan hem uh, doornemen in de samenwerking met de Zandvoorts Uekorant. Ja, de maand januari, dat is altijd uh, de maand van uh, de oliebollen... hebben we nu aan het begin uh, ook uh, meegemaakt. Maar ook andere nieuwsfeiten, die komen zeker langs. Met de 61e editie van de nieuwjaarsduik werd op een, een oude traditie in ere hersteld. Voor het eerst sinds de jaren 60 vond het evenement plaats ter hoogte van het centraal gelegen en beter bereikbare badhuisplein. De na schatting 4500 deelnemers werden eerst muzikaal onthaald en kregen na afloop een kop welverdiende ertessoep. De buitentemperatuur bedroog een magere 4 graden en die van het zeewater slechts 7 graden. Het nieuwjaarsconcert van de Zandvoortse band van Castle live in een stamvolle club Nautiek kende een opmerkelijk moment. Tot verrassing van het publiek rockte burgemeester David Molenburg... op zijn basgitaar gezellig mee met Herman Brood's Saturday Night. De traditionele nieuwjaarsreceptie vond plaats in de aula van de Nieuw Unicum... en dat bleek een zeer geschikte locatie. Burgemeester Molenburg stond in zijn speech stil... bij onder meer de betrokkenheid en het belang van de talloze Zandvoortse vrijwilligers hamerde op de drie B's, bouwen, betrekken en beschermen... en riep de aanwezigen op om de ambtelijke fusie met Haarlem voorlopig het voordeel van de twijfel te gunnen. Op de eerste zondag van het jaar kwam een einde aan drie weken... schaatsplezier op de ijsbaan aan het Ruithuisplein. In totaal werden er 5524 kaartjes verkocht. Vier meer dan het jaar ervoor. Verzorgde strandpachters schreven een brandbrief aan de gemeente over het feit dat zij niet werden betrokken bij de totstandkoming van het mobiliteitsplan Dutch Grand Prix. De brief werd onbedoeld breed uitgemeten in de landelijke pers en de gemeente en de, de, de DGP haasten zich om het relletje in de kiem te smoren. Op de zeeweg vonden op, op één zondag maar liefst twee aanrijdingen plaats met een hert. Op 14 januari overleed onverwacht de markante Zandvoortse ondernemer Jaap Kroon, geboren in 1954. Op het NS-station werd begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van twee extra perrons en het verbreden van de trap naar de zuidzijde. De aanpassingen zijn noodzakelijk om de drukte tijdens de Grand Dutch Grand Prix in goede banen te leiden. In een afgeladen blauwe tram vond een informatieavond plaats over de terugkeer van de Grand Prix. Belangrijkste thema was het mobiliteitsplan en de verkeers- en bezoekersstromen regeld. Programmamaker en oud-voorzitter Pieter Jouwstra, 75 jaar oud, nam na ruim 15 jaar afscheid van de lokale omroep ZFM. OPZ, VVD en PVV hebben gezamenlijk nieuwe kaders geformuleerd voor de herontwikkeling van het Watertorenplein. Daarmee kwam een eind aan een impasse die ontstond... nadat er eerder een voorstel van wethouder Bluis... door de gemeenteraad werd verworpen. Het nieuwe in Hotel Centerparks gevestigde kantoor... van Zandvoort Marketing opende feestelijk haar deuren. Daarmee werd tevens de verzelfstandiging... van de uit de VVV voortgekomen organisatie afgerond. Max Verstappen en zijn toenmalige teamgenoot Alexander Albon... waren een volle dag aanwezig in het dorp... voor de opname van een promotiefilm. De omstandigheden waren niet ideaal. Het was koud, het regende hard en de wind was stormachtig. En tot slot in januari 2020. De Zandvoortse Johan van Marle en Arjan, van de, Arjan de Boer voltooien allebei de 200 kilometer lange schaatstocht op de Oostenrijkse Wijsensee in een persoonlijk record. Van Marle eindigde als nummer 121... en de Boer als 254... vonden in het totaal 971 gestarte deelnemers. Zo, de kop is eraf met de maand januari. Uiteraard we iedereen een uh, gelukkig nieuwjaar. En dat het jaar uh, 2021 beter mag worden... dan het afgelopen coronajaar. Happy New Year, zeggen we tegen jullie allemaal. Hier is Abba. No more champagne. to say Na de jaren 80 op de Soundfoods radio met Lisa Borey en Break It Out. Vanmiddag het jaaroverzicht, het jaar 2020. We nemen het een beetje door. Uiteraard in samenwerking met de krot. We hebben net de maand januari gehad. Dat betekent de maand februari. Wat een mooie maand en een mooie foto. Ja, dat wil ik er zelf even bij zeggen. Ja, ja ik moet het ook heel langzaam voorlezen van voor jou, hè? Maar goed. We beginnen bij op 1 februari. Zaterdag 1 februari werd op het strand ter hoogte van Badhuisplein... Uh, door het Amsterdams kunstenaarscollectief Bureau Brexit... met een symbolische bokswedstrijd tussen Boris Johnson en Ursula von der Leyen uh, afscheid genomen van Groot-Brittannië als lid van de Europese gemeenschap. De Zandvoortse krant vierde haar 15-jarig jubileum. De krant was een initiatief van vader en zoon Peter en, Peter en Gilles Kok... en rolde voor het eerst van de pers op 3 februari 2005... De formule was vanaf dag 1 gebaseerd op hyperlokaal nieuws... oftewel geen regionale berichten. En dat wordt tot op de dag van vandaag nog steeds zeer op prijs gesteld... door zowel de lezers als de adverteerders. En nou komt u, luisteraars en kijkers. Er is natuurlijk ook uh, baas boven baas. De lokale omroep van u in Zandvoort, ZFM 4 of CFM voor anderen... vierde met een speciale uitzending haar 30-jarige bestaan. Nou, nog van harte gefeliciteerd, Rob. Ja, jij ook. Jij bent vanaf het eerste uur erbij geweest. In het kader van de tentoonstelling Keizer en Sissi... op de vlucht voor zichzelf in het Museum gaf musicalster en actrice Pia Dauws... een interessante lezing over Elisabeth, koningin van Oostenrijk... en koningin van Hongarije, oftewel Sissi. Onder het enthousiasme publiek... bevond zich ook oud-burgemeester Rob van der Heijden... De storm Chiara heeft met uh, uitschieters van Windkracht 12 voor veel minder overlast gezorgd dan werd verwacht. De brandweer hoefde slechts enkele keren uit te rukken, te rukken en er was alleen wat lichte schade. Wethouder Ellen Verhey ontving uit handen van de auteur uh, Ari Koper voor het eerste exemplaar van een speciaal wandelboekje over de historische dorpscan van Zandvoort. In de stad Schotshal werd een goed bezochte informatieavond van de gemeente NS en ProRail gehouden over de speciale maatregelen rond de Grand Prix. Maar liefst 12 treinen per uur zullen er aankomen en dus ook weer vertrekken tijdens het raceweekend. Corendon verbaasde vriend en vijand met plannen voor het jaar rond culturele evenementenlocatie op het Badhuisplein. Het Correndon House zou samengesteld moeten worden uit de opstallen van de voormalige Barefoot Cottage... en tijdens het Formule 1 raceweekend voor het eerst de deuren openen. Correndon benadrukte dat zij daarbij zoveel mogelijk wil samenwerken met de Zandvoortse partijen. AG-architecten, Springtij-architecten en, en de Blaise-architecten... spraken af dat zij zullen samenwerken aan de herontwikkeling van de Watertorenplein. Een onderzoek van Springtij-architecten en Watertoren Zandvoort CV... zou nog moeten uitwijzen of in, hoeverre, of in hoeverre de Watertoren een woonfunctie kan krijgen. Ondanks harde wind en voorspelde regen... verschenen er bij 5000, bijna 5000 deelnemers aan de start... voor de eerste editie van de Zandvoort Lightwalk... Het werd een groot succes. De langgestrekte stoet wandelaars vertrok vanaf 6 uur 's avonds bij het boothuis van de KNRM. Voor een spectaculaire tocht langs de vele verlichte monumenten en objecten langs de route. Even na middernacht arriveerden de laatste deelnemers op het eindpunt van het raadhuisplein. Na afloop van een groot protest in Den Haag reden terugkerende boeren met hun tractor via het strand naar huis. Het plan was ook om nog even een rondje op het circuit mee te pakken, maar dat mislukte. En tot slot, een kleine groepje actievoerders van Exiting Rebellion verstoorde tevergeefs de raadsvergadering met een zogenaamde die-in. Tegen het voornemen van het gemeentebestuur om toestemming aan drie Formule 1-teams te verlenen. Om tijdens het Grand Prix Weekend in mei vanaf Noordwijk over het strand naar het circuit te reizen. Dankjewel Albertjan, dat was de maand februari. Zodadelijk gaan we naar maart, maar eerst even twee platen op de zaterdagmiddag. En ook bij deze plaat uit de jaren 80, wat is er al last van, hè? Van de rumors. Je hoorde de, de single van de Time Social Club. Zandvoort wordt op zaterdag live te bekijken, trouwens via zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Torweg Tina. En tot aan 5 uur vanmiddag presenteren wij het jaaroverzicht 2020. Zo dadelijk maand maart. Maar eerst gaan we luisteren naar de hit van uh, Stromae. Oh, my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 Even vragen aan Albert hoe smaken de, de laatste oliebollen van het uh, jaar? beetje taai, beetje taai, ja, ze worden steeds taaier, natuurlijk, ja. Die dingen zijn niet lang houdbaar, maar ze moeten op, hè, vandaag. Dat apple, is wel apple, maximaal apple, uh, tot vandaag. Ik heb de appelbentjeest dit jaar ontdekt. Ik bedoel, Naast de oliebol een appelbentje op z'n tijd is ook heerlijk. Verschrikkelijk lekker, ja, maar heerlijk. wel suikerbommetje toch? Ja, nee, niks van gemerkt. Nee, nee, niks van <laughs> nee, nee. oké. Okay. De kerstrui volgend jaar, die uh, past je nog steeds, thuis <laughs> zeggen, ja, in de kast. Dat is nu volgend jaar. Oké, dit jaar. Een jaaroverzicht met uh, maand maart nu. Het Hans H Davids Museum Zandvoort, HDMZ in het kort, opende voor het eerst haar deuren voor het publiek. Het museum is een geschenk aan het dorp van de in november ten 2019 overleden kunstenaar en verzamelaar Jan F. van Belen. In de weekse column van mevrouw Kerkman, Nel voor Intimie, van 5 maart wordt voor het eerst in de Zandvoortse krant het coronavirus genoemd. Volgens de overheid was er nog geen reden tot paniek... maar het feit dat zij voor de aanschaf van twee flesjes... desinfecteerde handgel bij de ethos op een wachtlijst plaats moet nemen... zat mevrouw Kerkman toch niet lekker. Na een korte periode op de Grote Kracht... krocht verhuizen de ruilwinkel van Sinkel terug naar de Halterstraat. De ruilwinkel ontstond in 2015 in het kader van een pub-up uh, Zandvoort... en was eerder gevestigd in Jupiter Plaza. Het nummer Beat Me van Davina Michel werd gekozen tot als het officiële lied van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Te tevens werd bekendgemaakt dat de zangeres op 3 mei vlak voor de start van de race het Wilhelmus zou zingen. Na een hoop hoop, hoop ophef werd besloten dat de Formule 1-teams ondanks een verleende ontheffing geen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om via het strand vanuit Noordwijk naar het circuit te reizen. Na een ingrijpende verbouwing heropende de nieuwe eigenaar en oud-medewerker... Lofty Rickers discotheek Chin Chin. De eerste editie van Hotelnacht Beach Edition werd een groot succes. Ruim 500 mensen kwamen af op het evenement... en maakten gebruik van de speciale hotelarrangementen... en of de vele activiteiten die er waren georganiseerd. Met een ronde in de Red Bull RB8 racewagen opende Max Verstappen het vernieuwde circuit... Evenals, evenals sportief directeur Jan Lammers en speciale gast Arjen Luijendijk... was hij zeer te spreken over de renovatie in het algemeen... en de twee kombochten uiteraard in het bijzonder. Verstegen wielersport in de Halterstraat werd overgenomen door Martijn Wijsman... de voormalige uitbater van de fietsenhoek aan de Tolweg. Oudeigenaar Mark Rasch blijft voorlopig aan de zaak verbonden. De landelijke coronamaatregelen kwamen voor de Zandvoortse horeca... aan het begin van het seizoen heel erg hard aan... Alleen hotels mochten open blijven en veel ondernemers probeerden korsachtig alternatieve inkomstenbronnen aan te boren... en de afhaalpunten schoten als paddenstoelen uit de grond. Voormalig D66-wethouder Gerard Kuipers werd benoemd tot wethouder in Hilversum. De lijst met afgelaste evenementen en gesloten instanties groeide gestaag. Ook het Zandvoortsmuseum en het nog maar net geopende HDMZ-museum... moesten de deuren sluiten, maar maakte er een digitaal aanbod het beste van... De laatste week van maart bood het Zandvoortse strand een stralende maar uitgestorven aanblik. Nadat het eerder, werd, nadat het eerder veel te druk was bevonden, werd besloten parkeerplaatsen voor dagjesmensen af te sluiten. En landelijk veel opgeroepen om vooral niet naar de kust te komen. En tot slot, de organiserende partijen achter de Dutch Grand Prix... besloten dat het race-evenement definitief niet door zal gaan op 3 mei. Aanvankelijk was er sprake van een uitstel... en bestond de hoop uh, om de Dutch Grand Prix... later in dit, dat jaar nog alsnog doorgang te laten vinden. Zowel het begrip als de verslagenheid waren erg groot. Dankjewel Albert-Jan, voor de maand maart. Uiteraard uh, na te lezen in het uh, jaaroverzicht van de Zandvoortse Courant... En als je dan naar de maand uh, maart kijkt, dan zie je daar ook een uh, foto van inderdaad een heel leeg strand bij. Dus pak de Zandvoedse Courant er even bij, want ja, dat kan je gewoon niet voorstellen. Zo'n leeg strand in maart. En ook de van Davine Michel werd gelanceerd. En daar hebben we het over uh, beat, beat Me, speciaal voor uh, de Formule 1. En dan zou die het moeten doen. Ja, daar is hij. Hey.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 Let's uh -huh. ging de Formule 1 op 3 mei niet door. Maar dit was wel het Formule 1 lied van Davina Michel en Beat Me. Naast al op onze hoop uiteraard op dit jaar in september. Daar gaan we gewoon vanuit dat dat goed gaat komen. Ik denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan. Wil dan staan.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 Misschien mijn moeder, dat je weet ik voel. Jij als muziek, dus laat De, deze van Gert en ik neem je mee. We zijn bezig met het jaaroverzicht 2020. Maar we gaan nog, uh, ook het ook even hebben over uh, vandaag. Want vandaag hadden we een stroomstoring. en Vandaar dat het uh, programma Goedemorgen Zandvoort vanmorgen ietsje later begon. Want om tien uh, uur viel gewoon uh, de stroom uit in een gedeelte van Zandvoort. Kijk, daar zat ik op te wachten, want het was niet alleen onze studio. Want waren 33 huishoudens, hè? Ja, nee, 33 straten. Oh, ja, ja, ja jij weer gelijk. Dus uh, nee, het was een uh, behoorlijke storing. Ik geloof uh, 900 huishoudens die er uh, last van hadden. Oké, okay, maar goed, alles, dus... doet alles doet het weer. Alles doet het weer. En deed in april 2020 ook alles het? Burgemeester David Molenburg schreef in april een brief aan de zandvoorters en ondernemers. waarin hij, zei, hij ze in verband met de pandemie van hart hun hart onder de riem steekt. Ook de strandhuisjes ontkwamen niet aan de maatregelen van de regering. Voorlopig mochten de eigenaren ze niet opbouwen. Herrie bij uw lokale radiostation CFM. Tolly Tempierik en Roy van Buringen stopten per direct met hun populaire programma Zandvoort Luncht. Ja, Brugman kwam te overlijden. Hij was jaren raadslid en vrijwilliger bij de diverse Zandvoortse clubs en verenigingen. Brugman werd 82 jaar. De strandpachters dreigden tussen de wal en schip te vallen. Omdat ze geen omzetcijfers over januari konden overleggen, er konden ze geen gebruik maken van de NOW-regeling. Een ludieke actie volgde om hier aandacht voor te vragen. De bewoners van het Huis in de Duinen en de Bodaan werden regelmatig door Zandvoortse ondernemers verrast met lekkere en leuke presentjes. De commissievergadering van april was de eerste die volledig digitaal bekeken kon worden. Raadsgrivier Gideon van Driel had bergenwerk verzet om dat mogelijk te maken. Het museumteam van het Zandvoortsmuseum Museum kon het nog altijd niet bevatten. Zo graag als ze altijd hun gasten willen ontvangen, zo moeilijk vonden ze het om de deuren gesloten te houden. Gelukkig komen met een digitale rondleiding het museum wel in. Er ontstond een controverse tussen de gemeente en de provincie. Volgens de provincie had Zandvoort nooit toestemming voor een nieuwe toegangsweg naar het Circuit mogen verlenen. Zandvoort stelde zich op het standpunt dat de weg maximaal 50 keer per jaar gebruikt mag worden. Volgens de provincie alleen tijdens de Grand Prix. Door het mooie weer dreigde Zandvoort overspoeld te worden... door toeristen en dagjesmensen in de Veiligheidsregio Kennemerland stak hier een stokje voor... door Zandvoort af te sluiten voor de buitenwereld. De raadsleden gingen vanwege corona voorlopig vanuit huis vergaderen. Dat was voor sommigen duidelijk even wennen. Omdat deze vergaderingen ook digitaal werden uitgezonden... konden kijkers meegenieten van sommige grappige situaties. Het plan van Correndon om een paviljoen tijdelijk op het badhuisplein te plaatsen... werd in de ijskast gezet. De uitstel van de Grand Prix was daar de oorzaak van. Ondanks de pandemie waren in Zandvoort nog volop bouwactiviteiten. Woningen en appartementen werden opgeknapt. Her en der werden cafés, hotels en restaurants drastisch verbouwd. Zanger Patrick van Kessel verraste de inwoners van huizen in de duinen met een concert in de buitenlucht. Hij had zijn repertoire voor de gelegenheid aangepast... zodat hij voor de bewoners zeer herkenbare liedjes kon zingen. Voor het eerst sinds mensenheugenis waren er tijdens Koningsdag geen officiële activiteiten in Zandvoort. Huishoudwinkel Blokker kondigde aan terug te keren... in een nieuwe winkelcentrum in Halterstraat, het Jupiter Jupiterplaza. Veel Zandvoorters reageren positief. In, in een paginagrote advertentie tot slot in de Zandvoortse krant... sprak het college zijn waardering uit voor de wijze waarop de burgers... en ondernemers van Zandvoort. Tot dan en uh, aan toe waren omgegaan met de crisis. Dankjewel je Albert-Jan. Dat was de maand april. Toen zaten we midden in de coronapandemie... En uh, hadden we nooit uh, kunnen verwachten dat we in januari 2021 daar nog steeds uh, middenin uh, zitten. En uh, voorlopig lijkt dat uh, ook nog niet uh, voorbij te zijn, uh, Albert-Jan. Dus uh, moeten we moeten het helaas uh, nog eventjes doen met alle maatregelen die uh, genomen zijn. En de beperkingen die ons opgelegd zijn vanwege de coronapandemie. In het volgende uur gaan we door uh, met de volgende maanden... Uh, Mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Ze komen allemaal nog langs bij Salford op zaterdag. Hier is Clean Bandits. We're a thousand miles from comfort. We have traveled and to see. But as long as you are with me. There's no place I'd rather be. I'd rather be 2020 bij CFM. En we hebben de eerste vier maanden alweer uh, achter de rug. Maar de rest, de uh, andere acht maanden, die komen in de komende twee uur. Je hoort de cleanbennen trouwens en Radha B. En dit is de nieuwe crash uit de film Soap 3 die uit gaat komen. Spit it out, every single sorrow Let it out like there's no tomorrow All our feelings Every fader